Griekenland moet in eerste instantie al 78 miljard euro besparen... om voor nog meer steun van de Europese Unie en het IMF in aanmerking te komen. Veel Grieken zien niets in verdere bezuinigingen en belastingverhogingen. Gisteren waren in Athene 60.000 demonstranten op de been. In Amsterdam rijden morgen de hele dag geen bussen, trams en metro's. Bij het Stadsvervoer wordt vannacht om drie uur het werk neergelegd. Woensdag wordt er gestaakt in Den Haag. Donderdag is Rotterdam aan de beurt.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 Groentetelers die in de problemen zijn gekomen door de Ehek-crisis krijgen een jaar lang de tijd om hun lening af te lossen. Dat heeft staatssecretaris Bleker besloten. Het gaat om ongeveer 80 tuinders die zware verliezen leiden doordat de export van groenten vrijwel stil is gevallen. De telers krijgen ook de mogelijkheid om werktijdverkortingen aan te vragen voor hun personeel zolang de crisis aanhoudt. Morgen praten de Europese landbouwministers over mogelijke noodmaatregelen. Bleker zal daar pleiten voor een opkoopregeling voor groenten die niet meer verkocht kunnen worden. En ook wil hij geld voor een campagne om het eten van groenten te promoten. In Duitsland wordt Tauge getest van een bedrijf dat mogelijk besmette kiemgroenten heeft geleverd. Meer dan de helft van de monsters is getest en tot nu toe is de bacterie niet gevonden.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 Bij de kerncentrale in Borselen zijn vanmiddag drie trainers met uitgewerkte spijtstofstaven naar Vlissingen gereden. De laatste keer dat de kernafval van Borselen werd afgevoerd was in 2006. De dus staven zijn vandaag op treinwagons gezet en het wachten is nu op het zijn voor vertrek. De centrale doet geen mededeling over het precieze tijdstip. De radioactieve materiaal gaat naar de Franse opwerkingsfabriek bij La Hague. Drie wetenschappers hebben de Spinoza-premie gekregen... de belangrijkste prijs in Nederland op wetenschappelijk gebied. Zijn de astronoom Heino Falke... voor zijn onderzoek naar zwarte gaten in het heelal. Theoretisch natuurkundige Erik Verlinde... die een theorie ontwikkelde om de zwaartekracht te verklaren. En communicatiewetenschapper Betty Valkenburg. Zij is hoogleraar jeugd en media... en was een van de bedenkers van de kijkwijzer. Volgens de jury hebben ze baanbrekend en inspirerend werk verricht. Ze krijgen ieder 2,5 miljoen euro te besteden aan onderzoek. De Spinoza-premie wordt ieder jaar toegekend... door de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. Het weer dan nog vannacht en in de ochtend overal droog. Morgenmiddag buien met in het zuidoosten kans op onweer. Temperatuur 18 graden op de Wadden en een graad of 23 in Limburg. Woensdag weinig verandering, daarna minder buien, maar wel iets frisser. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. Uit jarenlang onderzoek blijkt dat olifanten in staat zijn... om te discussiëren over welke route ze moeten nemen. Net als mensen. Waarom ga je nou hier rechtsaf? Omdat ik hier altijd rechtsaf ga als we naar de hoogvlakte gaan. Ja, Maar dat is het toch om? Dat heb ik je laatst uitgelegd. Helemaal niet. Wat niet? Niet om of heb ik je dat niet uitgelegd? Luister, als jij het allemaal zo goed weet... dan loop je toch lekker zelf voorop? Dat zeg ik toch niet? Ik zeg alleen maar dat het om is. Doe niet zo moeilijk. Je doet zelf moeilijk. Het is om. Jezus, loop nou maar gewoon. Discussiëren over de te nemen route is voor mensen al zo moeilijk. En dat dan in combinatie met het fabelachtige geheugen van een olifant. Een dodelijke combinatie. Gelukkig blijkt olifanten ook heel goed in staat om te kunnen troosten. Buzz Kijks, what can I say? Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Ogenmorgen op, op deze maandagavond. Heeft u ooit aan de oever van de Mississippi gezeten? In de lome zuidelijke hitte, terwijl een mager minstreeltje en zijn hobo-achtige band u weemoedig tegemoet spelen vanaf een stoomboot uit de vorige eeuw? Ik ook niet. Maar vanavond kunnen we dat samen een beetje beleven met de band die we hier live in de studio hebben: Pokey Lafarge en de South City 3. Van Mississippi naar de EHEC-crisis in Duitsland, want het Outbreak Management Team is vanavond bijeen. Chantal Bleker, internist en infectioloog, kent de teamleden en de problematiek. Ze praat ons bij over wat we van het team kunnen verwachten en de laatste stand van zaken. En een bijna-senator hebben we ook in de uitzending. Ronald Seurensen, live vanuit het stadhuis in Rotterdam, waar hij vanavond zijn laatste raadsvergadering had voor Leefbaar Rotterdam. Vanaf morgen zit hij in de Eerste Kamer namens de PVV. Wat laat hij in Rotterdam achter en hoe vrij is hij straks als senator... om te zeggen en te doen wat hij wil? We horen het van de man zelf. En dan de wonderlijke vermogens van olifanten. U hoorde mij er al over. Uit decennia onderzoek naar Afrikaanse olifanten... blijkt dat ze complexe verhoudingen hebben en eigenschappen... die ze nog slimmer en menselijker maken dan we dachten. Mario Hoedemaker is de olifantendeskundige van het dierenpark Amersfoort. Hij is hier in de studio straks om te vertellen hoe ver de gevoeligheid van die reusachtige dieren reikt. Dit alles het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 6 juni. Dikke tranen op de kinderopvang, niet alleen van kinderen, maar ook van hun ouders. Die gaan veel meer betalen voor de opvang. Maar minister Kamp van Sociale Zaken houdt rekening met de inkomensverschillen. De mensen met de laagste inkomens, daar komt het ook aan. Maar in minder euro's dan voor de hogere inkomens. Maar dan hebben we het ook echt over echt hogere inkomens. Mensen met een hoog inkomen, vanaf 135.000 euro... die zijn maandelijks enkele honderden euro's extra kwijt voor hun kinderen. Minister Kamp zegt dat hij de kosten moet verhogen vanwege de bezuinigingen. De subsidie op kinderopvang was ooit bedoeld om de moeders aan het werk te krijgen. Oh, missje. Ik denk je... Uh, er niet mee stimuleert dat uh, beide ouders werken. En dat is, uh, ik denk dat dat een gemis is. Ik werk nu vier dagen. En misschien ga ik dan wel naar drie. En dan extra regelingen met mijn schoonouders, mijn ouders. Dat betekent dat zo'n 7000 mensen zich fulltime gaan richten op het huishouden. Maar eenmaal in de keuken sta je voor de vraag... wat eet je nog wel en wat niet? De Duitse consument moet er gek van worden. Gisteren zou de bron van de EHEC-bacterie mogelijk bij een kweker liggen... Allerlei onderzoeken wezen in die richting, was ook te horen in het oog. De Duitse overheid vermoedt nu dat Tauge de boosdoener is die de EHEC-batterie bij zich draagt. Een verhaal van handelsbeziehingen wijst immer wieder de weg van deze erzeuger tot erkrankingsfällen. Vandaag blijkt daar geen bewijs voor. Bij eerste proben is geen erreger nachgewiesen worden. Dennoch halte ik het voor richtig, dat aan de Verzehrshinweis festgehalten wordt. Toch blijft het advies: eet geen Tauge, en geen Komkommer en geen Tomaten. Deze man wordt er moedeloos van. Dan is het dat, dan is het dieses. Jetzt zijn het plötzlich irgendwelche Gemüsesprossen. Ik weet niet, was het morgen is. Ik kan niet aanfangen, Lebensmittel zu meiden. Dominique Strauss-Kaan was een gerespecteerd man als baas van het IMF. Vandaag werd hij bij het binnenlopen van de rechtbank in New York uitgejouwd door tientallen kamermeisjes. Strauskaan wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje. In de rechtbank pleit hij onschuldig, meldde zijn advocaat. Mr. Als Strauskraan schuldig wordt bevonden, kan hij een celstraf krijgen van 25 jaar. Het dalende niveau van het Nederlands onderwijs kan jaarlijks 5 tot 6 miljard euro schade aan de economie opleveren. Volgens het Centraal Planbureau... zakt Nederland steeds verder op de ranglijst van beste onderwijslanden. Dat zien we bijvoorbeeld bij wiskunde in het voortgezet onderwijs. Daar zijn de prestaties behoorlijk achteruit gegaan. Maar ook bij lezen in het basisonderwijs... zien we een duidelijke verslechtering. Deze twee VWO'ers zoeken hun uitdaging bij de wiskunde-olympiade. Maar ze pleiten niet voor meer wiskunde op school. Dat willen ze hun minder getalenteerde klasgenoten niet aandoen. Wij hadden op school afgelopen jaar vier uur wiskunde in de week... Ik weet niet of dat nog meer moet dan. Er zijn toch mensen die wiskunde heel vaak vervloeken. Maar ze vinden het ook wel handig dat ik dan deze training volg. Want dan kan ik het ze weer uitleggen. Dus uh, een win-win situatie. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.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 De Telegraaf hield een enquête over het aan de schandpaal nagelen van inbrekers. De vereniging Eigen Huis gaat foto's en filmpjes van inbrekers op zijn site zetten. Prima idee, vindt maar liefst 98% van de Telegraaflezers. 13.000 mensen gaven hun mening. Dit schrikt dieven af. Daders mogen de consequentie van hun gedrag best voelen, vinden de meesten. Nederlandse groentekwekers lijden miljoenen schade door de EHEC-crisis. Maar schadeclaims indienen tegen Duitsland, dat steeds met andere verhalen komt, dat doen ze niet. In de Volkskrant zegt Tauge Kweker Cor Hurks... De Duitsers zijn onze belangrijkste klant, dus claimen doe je niet zomaar. De kwekers hebben hun hoop gevestigd op het noodfonds van 10 miljoen en op de mogelijkheid voor werktijdverkorting. Ook in andere landen is het niet best. Zo vernietigden boze boeren in Frankrijk vandaag 10 ton komkommers. Ze zijn kwaad op hun eigen regering, die de EHEC-crisis volgens hen niet goed aanpakt. In Trouw, een groot verhaal over het tanende respect voor het Pakistanse leger. Lang werd het leger gezien als de enige instantie in het land die goed functioneerde. Die reputatie is afgebladderd. De Amerikanen konden on ongehinderd binnenvallen bij Bin Laden. Bewapende strijders konden een marinebasis binnendringen en twee patrouillevliegtuigen opblazen. Tegenwoordig houden militairen zich meer bezig met het runnen van eigen bedrijfjes, met onroerend goed en met bankzaken. Toch gaat het leger nooit verloren, zegt een hoge oud-militair. Het leger komt altijd weer op zijn pootjes terecht, omdat andere instituten in Pakistan nog slechter werken. Atleten uit Kenia gaan bijna allemaal kapot aan drank en vrouwen. Dagblad De Pers gaat door op de dood van de Keniaan Samuel Wanjiru... olympisch kampioen op de marathon. Hij zou twee weken geleden van zijn balkon te pletter zijn gevallen... nadat zijn vrouw hem had betrapt met een serveerster. En dat hij een alcoholprobleem had, was een publiek geheim. Jos Hermens is atletenmanager. Volgens hem is er een groot verschil tussen Ethiopiërs en Kenianen. Hij denkt dat het fout gaat als Kenianen ontaarden... losraken van hun geboortegrond. En een andere manager, Raymond de Vries, denkt dat ze ook niet kunnen omgaan... met al het geld dat ze ineens verdienen. En er gloort hoop voor kale mensen. Er wordt gewerkt aan een pil tegen kaalheid... dankzij de ontdekking van het weerwolfgen. Het AD meldt dat Amerikaanse en Chinese onderzoekers... een gen hebben gevonden dat extreme beharing veroorzaakt. Mensen met die zeldzame afwijking hebben zoveel haar... dat ze een beetje lijken op weerwolven in giezelfilms. Maar of het ooit zover komt, het kan nog jaren duren voor die pillen er zijn. Met de huidige wetenschap is dit niet mogelijk, zegt dermatoloog Itz Boersma. Je kunt een dunne haar wel dikker maken, maar een haarzakje kun je niet activeren. Een kaal hoofd is een kaal hoofd. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En zoals ik al tijdens de introductie zei, we hebben live muziek hier in de studio. Ik zou zeggen, take it away, guys. If your troubles got you outnumbered, you know that you got to go somewhere. So that you can do something ease your word, mind. Who cares what they say? It's your chance to make it your way. I suggest you take it today before you run out of time. Go and pack your old suitcase. This time, do it right. Come out and take your place on the road tonight. Couch your chips in on your dream. Life's a big old slot machine. Pack it up, pack it up, pack it up, pack it up. That's A, B, C, D, E, F, G, Q, R, S, take a tip from me. There's a lot of modified scenery around this great big country. If you're feeling a little rejected, confused or disconnected, get a lot of this hand selected, boys, and come along with me. Go and pack your old suitcase and this time do it right. Come out and take your place on the road tonight. Cast your chips in on the dream. Life's a big old slot machine. Pack it up. Pack it up. Pack it up. Pack it up. Let's do that one more time now. Yeah! Pack it up. Pack it up. Pack it up. Pack it up. suitcase and this time do it right come out and take your place on the road tonight cast your chips in on a drink life's a big old slot machine pack it up pack it up pack it up, pack it up. Pack it up. well go and pack your suitcase and this time do it right come out and take your place on the road tonight Douse your chips in on a dream Cause life's a big old slot machine Pack it up Pack it up Pack it up That's just what I said Nah, pack it up Pack it up Pack it up I got a feeling to go back home You gotta pack it up Pack it up Gonna fly on into D.C. Nah, pack it up Pack it up Get on in our good old Scarlet Nah, pack it up Pack it up Scarlet, take me home to St. Louis I said, pack it up Pack it up Pack it up Take me home now Please don't pack it up yet, guys. You're not finished for tonight. Poki Lafarge and the South City Tree. It's a tongue twister. We'll be hearing more from you guys later in the show. Thank you. Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid... heeft vanavond het Outbreak Management Team bijeengeroepen. Dat doe je niet zomaar. Het is duidelijk dat de EHEC-bacterie voor de nodige onrust zorgt... De leden van het team mogen het niet zeggen, maar hier in de studio is Chantal Bleker, internist-infectioloog van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Zij volgt de zaak op de voet en naast de collega's van haar maken deel uit van het managementteam. Chantal Bleker, goedenavond. Goedenavond. Het klinkt heel spectaculair, zo'n uh, outbreak-managementteam, een beetje Hollywood klinkt het. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie zit erin? Nou, het is op zich heel gebruikelijk dat zo'n team bij elkaar komt in dit soort gevallen. Hoor. Uh, daar zitten in mensen van het RIVM, het Centrum voor Infectieziektebestrijding... Uh, maar ook uh, deskundigen van buiten, epidemiologen, artsmicrobiologen en infectiologen. En waarom hebben we zo'n team nodig? Kan het RIVM dat niet zelf afhandelen, dit soort kwesties? Nou, een deel van de vragen kunnen zij prima zelf afhandelen... maar voor een, uh, voor een deel van de adviezen hebben zij ook uh, deskundigheid van buiten nodig... Uh, bijvoorbeeld uh, klinisch werkende artsen die, uh, die werken over het algemeen niet bij het RIVM. Dus dat soort mensen halen ze dan toch van buiten. En hebben ze dan een lijst van deskundigen die ze dan overal vandaan oproepen op zo'n uh, avond? Van je hebt weer dienst, kom maar langs. <laughs> Gaat dat zo? Nou, het is niet zo, zo kort van tevoren bij elkaar geroepen. Dat is al wel een paar dagen bekend dat dat, uh, dat, dat vandaag zou gaan gebeuren. En het zijn inderdaad een aantal mensen die uh, dat vaker doen, uh, ook voor andere uitbraken. U zit er zelf niet bij, dat zei ik al net bij de introductie. Maar wat zijn de belangrijkste onderwerpen die zo'n team moet bespreken op dit moment? Nou, ik denk dat ze vanavond zullen bespreken hoe de aanpak in Duitsland is geweest en hoe dat eventueel anders had gekund, wat we daar zelf van kunnen leren in Nederland. Of we in Nederland bang zouden moeten zijn voor een besmetting met met e hek en of we daar speciale maatregelen voor genomen moeten worden. Ik denk ook dat er gesproken zal worden over de behandeling van, uh, van EHEC... en uh, mogelijk over um, hoe ziekenhuizen zich zouden moeten voorbereiden... mocht er toch meer patiënten komen. Dat klinkt als heel erg veel voor een vergadering van één avond, of niet? <laughs> Uh, dat klopt. Uh, het is wel een vergadering die over het algemeen prima voorbereid wordt, uh, waardoor een aantal onderwerpen ook vrij kort uh, besproken kunnen worden. En daar komt dan uiteindelijk een advies uit voort? Ja, de bedoeling is dat er vanavond een advies komt dat voorgelegd wordt aan de minister. En uh, daarna zal het ook uh, gecommuniceerd worden. Ik verwacht ergens morgen in de loop van de dag. En als ze dat advies hebben afgegeven, dan zijn ze eigenlijk klaar en dan valt die formatie weer uit elkaar, die managementteam? Soms is het een eenmalige bijeenkomst, maar soms zijn het ook, uh, uh, wordt het ook vaker bijeengeroepen. Dat ligt er een beetje aan hoe de zaken zich ontwikkelen. Als het blijft bij het aantal patiënten die we nu hebben... dan verwacht ik dat het een eenmalige bijeenkomst is. Neemt het aantal patiënten toe, dan uh, wordt het team opnieuw bijeengeroepen. Ja, want we hebben er vijf, geloof ik. Of, Zes. Zes. Zes, inmiddels. Stel dat het uh, op dezelfde schaal zou gebeuren hier in Nederland... zoals dat in Duitsland uh, gebeurt. Zijn we daar op voorbereid? Ik denk dat we erop uh, voorbereid zijn. In die zin uh, dat bij ons de organisatie van de aanpak van de uitbraken... Uh, heel centraal geregeld is vanuit het RIVM... het Centrum voor Infectieziektebestrijding. De GGD spelen een belangrijke rol. En de ziekenhuizen die betrokken zijn... die hebben over het algemeen ook protocollen in huis, draaiboeken... Uh, en een calamiteitenorganisatie die bij kan staan... met organisatorische problemen. Nee. Maar de ziekenhuizen in Noord-Duitsland zeggen... nu dat ze uh, capaciteitsproblemen hebben. Ze hebben meer dan 2000 zieken. Zij ja. kunnen het nu al niet meer aanpakken. Ja. Ja, nou, en ik neem aan dat zij ook goed voorbereid waren. Dat denk ik wel. Ik, ik kan me voorstellen dat als je in een relatief klein gebied... zoveel patiënten min of meer tegelijkertijd krijgt... die ook nog voor een groot deel uh, aan de dialyse uh, terechtkomen... dat je dan capaciteitsproblemen zou kunnen krijgen. Dat zou in Nederland ook kunnen gebeuren. Um, ik denk wel dat we in Nederland vrij veel ziekenhuizen op een klein uh, gebied hebben... waardoor ook de overplaatsing van patiënten naar een andere regio... die wat minder uh, zieken heeft, dat dat, uh, dat dat een hele goede optie is. En dat we daarmee een hele tijd uit zullen. Kunnen komen. De kritiek op um, de overheid in Duitsland uh, groeit met de, met de dag eigenlijk. Hebben zij het verkeerd aangepakt allemaal? Want we weten nog steeds niet wat de bron is van die EHEC-besmetting bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik denk dat dat verbaast mij een klein beetje... dat we dat nog niet weten. Ik had eigenlijk verwacht met zoveel patiënten... Um, en een uitbraak die toch al wel een aantal weken bezig is... dat we, dat, uh, dat we daar nu wat meer uh, duidelijkheid over zouden hebben. Maar goed, dat is niet zo. Uh, ja, wat, wat opvalt is, is dat de, de zaken in Duitsland anders georganiseerd zijn dan bij ons. Het is veel meer versplinterd. En ik denk dat dat er ook aan bijdraagt. Dat je soms tegenstrijdige berichten uh, te horen krijgt. Die ook elkaar nog eens heel snel opvolgen. En uh, ik denk dat dat de betrouwbaarheid uiteindelijk niet ten goede is gekomen. Wat is er versplinterd precies in die organisatie? Nou, wat bij ons zeg maar uh, in één uh, uh, organisatie uh, uh, geleid wordt. Dat wordt daar uh, regionaal uh, uh, met door verschillende groeperingen uh, gedaan. Waardoor uh, ja, er soms niet uh, optimaal gecommuniceerd wordt, denk ik. En dat geldt ook voor mensen in uw vakgebied bijvoorbeeld? Ik denk dat dat ook voor mensen in mijn vakgebied geldt, ja. Ja. Um... Er zijn ook best veel doden daar gevallen inmiddels. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd hoeveel het er zijn. Ik dacht 21. Ja, um, is dat ook een gevolg van die versplinterde aanpak? Dat de Duitsers iets fout hebben gedaan of is het gewoon pech? Nou, ik denk dat, dat die doden zijn zeker niet het gevolg van de versplinterde aanpak. Want de, de zorg in de Duitse ziekenhuizen die is uh, net zo goed als in Nederland. En ik denk dat er optimaal voor die patiënten gezorgd is. Maar dit is, ja, dit is het percentage waarvan we weten... Uh, dat het ook in andere uitbraken gebruikelijk is dat, uh, dat, dat ze overlijden. Maar um, als er sprake is van versplintering tussen allerlei deskundigen... ook onderzoekers, mensen die in uw vakgebied zitten... dat uh, belemmert hen in het vinden van de bron... En dan zou je wel kunnen zeggen dat dat misschien ertoe bijdraagt... dat er nog geen oplossing is en dat er steeds meer mensen aan overlijden. Nou, Dat we geen bron weten draagt zeker bij dat er nog steeds nieuwe patiënten bijkomen... dat er meer onrust ontstaat. En uh, dat, dat denk ik zeker. Um, u zei ook dat het uh, Management Outbreak Team vanavond praat... over wat ze kunnen leren van wat er in Duitsland gebeurt. Maar als de onderlinge communicatie al niet zo fantastisch is in Duitsland... we horen natuurlijk elke dag weer wat anders... Hoe weten we dan dat de deskundigen in Nederland... de juiste informatie van hun Duitse collega's hebben gekregen? Um, dat weten we natuurlijk niet helemaal. Maar ik denk wel dat de Duitsers op zich heel open zijn... in de informatie die ze hebben. Dus dat we wel alle informatie uiteindelijk krijgen. Of dat op de meest optimale manier en gecoördineerde manier gebeurt... dat weet ik niet. Maar ik denk dat de informatie uiteindelijk wel gewoon gedeeld wordt. Mm -hmm. Ik denk dat het de vraag is die uh, iedereen, uh, elke touwgay-consument, heeft. Ik had het in ieder geval vanavond toen ik in de supermarkt stond... Lopen we in Nederland gevaar? Ik denk het niet. Um, het beperkt zich nu al een aantal weken tot een bepaald gebied in Duitsland. Um, er zijn wel mensen in andere landen besmet... maar die hebben eigenlijk allemaal een, een link met dat gebied in, uh, in, in Noord-Duitsland. Uh, er zijn nog geen besmettingen in Nederland zelf opgelopen... Uh, we hebben ook een goed systeem met heel veel uh, hygiëne-maatregelen en controle... door de Voedsel en Warenautoriteit. Uh, ik denk dat de kans erg klein is dat wij met eenzelfde soort uitbraak te maken zullen krijgen. Dus u eet gewoon taugé? Ik eet gewoon taugé. Als u uh, er vanavond wel bij had gezeten... en u mocht één advies geven aan de minister, wat zou dat dan zijn? Uh, ik denk dat we op dit moment... Uh, een pas op de plaats moeten maken. En niet veel extra maatregelen instellen. Omdat ik denk dat dat op dit moment niet nodig is. Geruststellende woorden. Ja. Chantal Bleker, hartelijk dank voor uw komst. The boys are back. Ready to play again? Nee. Bring it on. so good, boys too. Your friends see you coming They ask you how come you're humming Cause it feels so good to be in love You're bragging about your lover Cause you know that there's none above her. And it feels so good, yes, to be in love I got a girl, man, she's so sweet My pal. She's pretty good on her feet Cause she's a dancing girl You dance me round this whole wide world And it feels so good, yes, yeah, to be in love All right lafarge in the south city three um guys what do you call your kind of music well it's a western swing band without a fiddle and a lap steel <laughs> and it's a jazz band without horns very specific um to me it sounds like something from a different time if you could reinvent yourself and be born again when would you be born Ooh, maybe in tulsa oklahoma in the 30s <laughs> You had some information before you came into the studio. I don't know what you're talking about. I'm just, you know, I, I'm intuitive. <laughs> 1850s. 1850s? <clears throat> Way back. When I would be born. So, yeah. The the old pioneer days in St. Louis, back when it was a it was a free place. Well, I don't know, Boom. free, but you could do whatever you wanted. Less in rules. St. In St. Louis, yeah. Wilder society. I assume that's what you're speaking for. Yeah, no. an old life um to me it also sounds very american do you think holland is ready for this sound for this kind of music uh i cannot speak for holland <laughs> um to say that whether they are ready or not uh bart bart says yes <laughs> um, <laughs> uh, our, our, tour, our, our manager says yes um yeah I, you know we've um we've been to denmark and they seem to love us a lot there so i i'm not saying that you're very similar to denmark or anything like that but um If Denmark is, is crazy about us, why not Then, uh, uh, Holland? Holland is probably ready. So Pokie far so good. So. Poké Lafarge in the South City 3, I can't say. Thank you so much, guys. <laughs> yeah. Thank you. Ronald Seurensen, goedenavond in Rotterdam, als ik het goed yeah. heb. Ja. Yeah. Uh, u had vanavond uw één na laatste raadsvergadering bij Leefbaar Rotterdam, als ik het goed zeg. Nee, ik had vanavond mijn laatste fractievergadering. Laatste... En mijn laatste vergadering is aanstaande donderdag. Oké, okay, en vanaf morgen bent u senator voor de PVV. Zeg ik dat wel goed? Ja, dat zegt u uitstekend. Hoe was deze laatste fractievergadering? Ja, zo eigenlijk zoals alle vergaderingen bij Leven Rotterdam heftig. En uh, uh, ja, we discussiëren veel. En, uh, maar we komen er altijd als eenheid uit. En aan uw kant een beetje weemoed ook? Ja, ook wel een beetje opgelucht. En uh, als ik dan rondkijk, dan denk ik... ja, het is goed dat ik uh, mij stop. Er zitten hele capabele mensen. En, uh, ik ben ondertussen de oudste, dus uh, op een gegeven moment moet je opstappen. U werd uh, na de moord op Pim Fortuyn fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Negen jaar heeft u in de raad gezeten. Wat laat u achter in Rotterdam? Uh, ik laat een alternatief achter. Dus ik laat zien daar hoe de stad bestuurd moet worden. Dat hebben wij de eerste vier jaar gedaan. Dat hebben we zeer voor het en goed gedaan. En nu laat ik een uh, fantastische fractie achter. Waar bent u het meest trots op persoonlijk? Uh, ja, toch over die vier jaar besturen. Wij hebben heel veel van wat uh, Pim uh, heeft voorgesteld kunnen verwezenlijken. We hebben bijvoorbeeld, ja dat wordt een beetje technisch. We zijn begonnen met uh, het stellen van targets. En dat, dat doen nu heel veel gemeentes. Hè? Dat je van tevoren gaat zeggen wat je nou precies als wethouder gaat doen. Zodat je kan worden afgerekend. En we hebben de tweede maasvlakte hebben we, uh, geïnitieerd. We hebben natuurlijk uh, een veiligheidsindex gebracht. We hebben de stad een, een stuk veiliger gemaakt. We hebben de Keilerweg uh, hebben we gestopt. We zijn begonnen met groeidiamanten. Dus inspraak van de, de burgers. Nee, dat is te veel om op te noemen. Als u over straat loopt in Rotterdam, wordt u dan aangesproken door mensen gewoon op straat? Ja, ja. Wat zeggen dat, ze dan? Zeker op dit moment. Nou, dan zeggen ze, jammer dat je weggaat. En, uh, uh, en uh, ze wensen me ook veel succes in de Haag. Dus dat ze nee, dus, uh, 99 van de 100 keer is positief. <laughs> Zal ik dan toch vragen naar trouwens... die ene van de 100 die niet zo fijn I, nou, is? <laughs> ja. Als, nee, er zijn wel eens mensen die uh, heel boos naar me kijken en uh, met de hoofd schudden. Maar eh, ik heb natuurlijk toch ook 4000 oud-leerlingen in, uh, in de stad lopen. Ik ben natuurlijk meer dan 32 jaar docent geweest. Die kunnen en, ook wel uh, boos kijken hoor, oud-leerlingen. Ja, nee, mijn, mijn oud-leerlingen over het algemeen niet. Nee, die zeggen heel vaak dat ze trots op me zijn. Nou, dat is mooi. En dat, ja, dat, ben ik echt, uh, nou, dat kan soms wel eens heel ontroerend zijn, ja. Dat geloof ik, ja. Gaat u uh, burgemeester Aboutaleb missen eigenlijk? Ja, of hij mij gaat missen, dat is, dat is de vraag. Maar ja, nee, wij konden best wel goed met elkaar opschieten. We, we hebben wel een, een, gelijk aan het begin een begin aanvaring gehad. En uh, dat is vaak het begin van een, een, een, een goede weg daarna. Dat klinkt wel heel um, zalvend, zal ik maar zeggen. Ik had de indruk dat u toch <laughs> vrij veel kritiek had op, uh, op de burgemeester. Ja, ik vind... Uh, nou, nee, kijk... Wij hebben een aanvaring gehad in het begin. We hebben, toen was hij nog staatssecretaris trouwens, was hij nog niet benoemd. Dat hebben we uitgesproken. En dan moet je niet blijven zeuren. Maar ik vind zijn beleid, ja, wij hadden hem eigenlijk aangenomen, tenminste, dat heb ik gehoord van de commissie, want daar zat ik niet in, daar was ik ook een beetje uh, pissig over. En we hebben uh, eigenlijk aangenomen als een houddegen. Uh, iemand die zegt, uh, ja, als het je niet bevalt, dan stap je op. En uh, sociaal uh, of het etnische solidariteit is verschrikkelijk slecht voor de stad. En ja, het, ik heb al uh, in een interview gezegd... het is geen houddegen, maar een beetje een plastic zwaartje. Hij is uh, toch wel erg uh, bang. Hij heeft natuurlijk toch een enorme fout gemaakt bij Hoek van Holland. En sindsdien is zijn beleid er vooral op gericht om geen fouten te maken. En, en ja, dat vind ik een beetje, dat vind ik jammer. Was die, was die wel een houddegen toen die werd aangenomen... en is dat door de baan een beetje verdwenen? Of was het gewoon ja, een vergissing? Ja, dat vermoeden heb ik wel. Dat vermoeden heb ik wel. Ik denk dat ze hem hebben aangenomen destijds... omdat hij... Uh, bij die gesprek heeft gezegd, ja, ik ga doorpakken... en uh, ik weet waar de problemen liggen. En, uh, ik ga zorgen dat die problemen worden opgelost. En, maar ja, dat, dat, is, dat komt niet helemaal uit de verf, vind ik. Nou goed, U gaat nu naar uh, Politiek Den Haag. Daar wilde u al langer naartoe, nietwaar? Ja, ik heb uh, vier jaar geleden, geloof ik, was dat met Marco Pastors... Uh, een en al een poging gewaagd om naar de, in de Tweede Kamer te komen. Ja. Mm -hmm. Voelt u zich uh, thuis bij de PVV? Ja, ik voel me daar uitstekend thuis. Ik heb al uh, direct nadat uh, Geert Wilders uit de VVD is gestapt... Uh, ik was het helemaal met hem eens over dat Turkije-standpunt. Toen uh, heb ik contact met hem opgezocht. Uh, dat was volgens mij twee of drie weken daarna. Toen zat hij ergens in een uh, achterkamertje in een, een doodlopende gang... bovenin de zolder van de Tweede Kamer. En toen hebben wij al een uh, heel geanimeerd gesprek gehad. Ik uh, kan het heel goed met hem vinden. Het is ook een uh, iemand waar je al... en dat vind ik voor mij altijd een criterium waar je mee kan lachen... Ondanks de ellende waar hij in zit. En uh, hij kan ook heel goed relativeren. Dus uh, vanaf het begin af aan hebben we uh, contact. Als het minder had geklikt als mensen uh, had dat uitgemaakt? Ja, maar dan was ik niet gegaan. Zo eenvoudig is dat. Je, je moet toch met iemand kunnen opschieten. En als dat niet lukt, dan, uh, dan moet je er niet aan beginnen. Kijk, ik ben gepensioneerd, dus het is, uh, ik doe het erbij. Ja. En het, het is ook heerlijk om uh, lekker in uh, mijn caravan te zitten... en naar vogeltjes te kijken en de plantjes te determineren. Maar... In Leefbaar Rotterdam heeft u kort uh, samengewerkt met Pim Fortuyn. Uh, nu met uh, Wilders dus. U zei meteen al dat het klikte. Wat hebben die twee mannen uh, met elkaar gemeen? Bezieling. En uh, ze hebben er allebei ontzettend veel uh, uh, voor over, voor hun uh, standpunten. Dat hebben ze samen. En ze hebben allebei. En hadden ze, Pim heeft in 1998 al een boek geschreven... Over de, tegen de islamisering van onze samenleving. En dat hebben ze allebei ook heel goed in de gaten, ja. Even um, over de rol van de PVV in de Eerste Kamer. Want als ik het goed begrijp, wil de PVV juist van de Eerste Kamer af. Zeg ja. ik dat goed? Nee, dat zegt u uitstekend. En toch zit u daar morgen als senator. Ja. Dat voelt, ik kan wel de logica misschien volgen... als u dat straks aan me uitlegt, maar dat voelt tegenstrijdig. Ja, maar dat, dat had ik ook toen ik in de Provinciale Staten heb gezegd. Toen was mijn eerste speech, was, uh, dames en heren, u bent volgens mij uh, volkomen overbodig. En ik ga vier jaar aantonen dat dat zo is. En nou ga, heb ik gelukkig nu een fractievoorzitter die zo'n speech gaat halen. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje de intentie. Het Eerste Kamer is een politiek lichaam geworden en dat was het van origine niet. Het was een, een, een lichaam waarin alles nog eens een keer... le chambre de Reflexion, hè, noemden ze het. En als uh, één zetel meer had gehad de oppositie... dan was het een, een chambre de résistance geworden. En dat is niet de bedoeling. De Eerste Kamer uh, moet uh, eigenlijk vanuit kunde en vanuit... Ja, dat is een beetje een hoog woord, wijsheid... moeten de dames en heren de wetsvoorstellen bekijken. Maar het is een politiek lichaam geworden. Als u een uh, ideale uh, rol van de PVV in de Eerste Kamer kunt schetsen die vanaf morgen aanbreekt. Hoe ziet dat eruit? Hoe gaan ze het doen? Uh, ik denk dat de ideale rol is dat wij zorgen dat het gedoog... en het regeerakkoord uh, kunnen worden uitgevoerd. Dat is waar wij voor zitten. Maar dat is toch gewoon zitten en dan ja zeggen? Tegen alles. Uh, nou, en... Nee, we zullen, we zullen natuurlijk. Er, niet alles staat in het regeren en het gedagakkoord. En wij zullen natuurlijk in overleg met de Tweede Kamerleden. Uh, eventueel wat aanvullen of wat anders doen. Uh, er zijn natuurlijk ook uh, dingen buiten het regeerakkoord. Daarbij zijn er ook altijd uh, ad hoc beslissingen die worden genomen. Die worden meestal de Tweede Kamer genomen. We moeten daar later worden gerectificeerd. Dus wat dat betreft, nee, is er uh, genoeg te doen. Heeft u eigenlijk een voorbehoud gemaakt over bepaalde onderwerpen? Voordat u. Uh... Ja, nee, nee, dan moet je ook niet beginnen. Nee, hoor. Ik heb ah, veel mensen vooraan. doen dat schijnbaar. Ja, nou goed, dat is dan hun pakken, Jan. Uh, ik sta er anders tegenover. Als je ergens voor gaat, moet je voor 100% gaan. U bent een van de weinigen in de PVV-senaatsfractie... Uh, met een brede of langere politieke ervaring. Um, ik denk dat niemand zal bestrijden dat Wilders de touwtjes stevig in hand heeft... ook als het gaat om communicatie vanuit de PVV. Voelt u zich vrij en u bent het type wat daaraan hecht, volgens mij... om vanaf morgen in het openbaar te zeggen dat wat u wilt... Ja, die vrijheid heb ik. Uh, het is ook de Partij van de Vrijheid. En uh, ze weten precies met wie ze in huis hebben gehaald met mij. Dus uh, ik maak me daar geen enkele zorgen over. Maar dat... we, we hebben over het algemeen toch wel dezelfde mening hoor. Mm -hmm. Maar is het iets wat, um, wat u bijvoorbeeld met Wilders heeft besproken, wie, nee, hoe daar u het zich nog uitlaat, niet? Over gehad. niet? Nee, nee. Wij kennen elkaar en uh, ik, uh, daar maken we ons oh. geen zorgen over. Wat vindt u dan van de manier waarop Hero Brinkman zich in het openbaar uitlaat? Iemand die ook gewoon zegt uh, wat hij vindt. Ook al is dat misschien niet altijd even handig om het maar zo te zeggen. Ja, dat, dat moet u eigenlijk aan Hero Brinkman vragen. En nu zullen we zeggen... Nou, ik ben alleen wel, benieuwd wat, wat u daarvan vindt. Uh, nou ja, goed, Hoe uh, hij uh, zich manifesteert uh, in het openbaar, zeg maar. De dingen die hij zegt. Ja, nou goed, als ik daar een mening over heb... dan wil ik dat uh, tegen Hero zelf zeggen. En ik vind niet dat ik nou net in een nieuwe club kom... dat ik uh, kritiek moet hebben op wie dan ook. Nee, oké. Okay, laat ik het dan anders formuleren. Zou u zich kunnen spiegelen aan de manier waarop hij zich uitlaat? Recht voor zijn raap zeggen wat hij vindt? Zou dat iets zijn waar u ook naar streeft? Nou, ja goed. Ik, ik kijk wel of de, als de gelegenheid zich voordoet... dan zal ik dat misschien wel doen en misschien ook niet. Ik, uh, dat, dat hangt helemaal af van het onderwerp, de gelegenheid en uh, uh, de omstandigheden. U klinkt al een beetje als een hele voorzichtige senator ja, voor is, mij. Wat is zag, er toch <laughs> gebeurd? Ik zat op de commentaar nu al te wachten. Ja. <laughs> nou goed, Ronald Seurensen, bijna senator. Hartelijk dank in ieder geval en veel succes met alles. Graag gedaan en bedankt. Lang coming home. Olifanten zijn nog gevoeliger en slimmer dan we al dachten. Dat blijkt uit een 35-jarig onderzoek bij Afrikaanse olifanten op de grens bij Kenia en Tanzania. Mario Hoedemaker is hoofd dierenverzorging in Dierenpark Amersfoort en olifantendeskundige. In zijn dierenpark leven Aziatische olifanten die iets kleiner zijn dan Afrikaanse, maar hetzelfde gedrag vertonen. Goedenavond meneer Hoedemaker, welkom. Goedenavond. Hoe groot is de groep olifanten in Amersfoort? We hebben een prachtige stier, Alexander, 32 jaar. en We hebben vier schattige meiden, oma, dochter en kleindochter en nog twee tantes daarbij. Heel dus veel ben... vrouwen en één mannetje. Hoort ook zo, in, de, in, die, in die dieren ter wereld. Dat zou niet gaan, nog een mannetje erbij. Nee, heeft ook geen zin. Uh, olifantenvrouwtjes, die, uh, dat, dat is een gaat. dat wil te zeggen... die leven met z'n allen bij elkaar, die hebben helemaal geen vent nodig. Alleen op het moment voor de voortplanting komen de vrouwtjes in Eusteris. En diezelfde Cynthia Moss die heeft ook uitgezocht dat ze dan op een bepaalde manier... Dat is de vrouw manier... van het onderzoek. Uh, ja, Cynthia Mark, Moss is ja. de vrouw van het onderzoek. En die heeft ook uitgezocht dat die olifanten inderdaad met een bepaalde manier stampen... trillingen door de grond ook uh, en daardoor de mannetjes waarschuwen. Maar ook door geluiden die we niet waar kunnen nemen. Wat we net hoorden, dat was... Een een typische groep Afrikanen. die inderdaad op een bepaalde manier verontrust is... door een helikopter of door een roofdier of net gelijk wat. <lacht> en dat is een. Ja, dus die. Uh, en Alexander, die loopt rustig bij de vrouwen. maar die heeft ook een, een eigen huis. en de meiden hebben met z'n allen ook een. Uh, een maar is prachtige... hij een beetje, zeg maar, het sukkeltje als die niet nodig is? Nee, absoluut niet. Het is gewoon een hele dominante vent. die uh, eigenlijk alle goede olifanten stieren. en die, die gaan hun eigen gang. Die hebben ook de vrouwen niet nodig. Die, de, de vrouwen die hebben hun eigen leefgemeenschap. En alleen op het moment dat er een in Oosteren is... en we hebben nu ook weer een olifant drachtig dan doet hij zijn jobje en dan is het weer goed. Schitterend geregeld. Uh, met welke van de olifanten in uw dierenpark... heeft u de meest persoonlijke band? Ik het nou ja, eigenlijk. het is natuurlijk zo. Kijk, als je, ik zit 50 jaar in het vak... En dan is natuurlijk de absolute droom van iedereen die zeg maar, met, met iets bezig is. Je hebt mensen die willen een Maserati rijden. Nou, als je in een dierenpark werkt, dan, dan wil je de geboorte van een olifant meemaken. En ik heb dus in uh, eind jaren 80 een aantal olifanten uit Burma op mogen halen. Die heeft zich bij ons voortgeplant en haar dochter heeft weer een dochter gekregen. Dus ik heb een oma... een dochter en een kleindochter. Ja, en, en u bent in... bij de geboorte van alle drie geweest? Nou, bij de moeder niet. Dat was een ja, dummer. precies. Maar die twee anderen wel. En natuurlijk, als je dan zeg maar, zo'n dochter op ziet groeien. twaalf jaar geleden. en die krijgt nu zelf een kind. Ja. Ik, bedoel, ik heb geen opa. Nee, maar <lacht> dat is natuurlijk. Dat is schitterend. Inderdaad, uh, zo'n weer met een grietje. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ze zijn ook heel lang uh, drachtig, toch? Het duurt toch ja, heel lang voor je Ja, 22 de... maanden. Ja. Oh, dat lijkt heel lang, maar in feite is dat natuurlijk in zo'n dracht... Kijk, als vrouwen... Uh, ik moet altijd opletten dat ik niet over <lacht> zeg, maar als vrouwen in verwachting zijn... Dan krijgen ze na negen maanden krijgen ze een puntje of zes, zeven. Ja. Olifant is ruim 2,5 keer zo lang. krijg je tachtig kilo in een complete olifant. Dus in verhouding is het, een, uh, is het eigenlijk nee, niet zo Nee, heel... Uh, heel um, hoe zal ik het zeggen? Vertederend. Ja. Kan ik me voorstellen. Laten we even een paar conclusies doornemen... uit het uh, onderzoek wat vandaag uh, gepubliceerd is. Um, ik heb dat net aan het begin... Uh, ik weet niet of u toen in de auto zat... in mijn opening over gehad... dat olifanten met elkaar kunnen discussiëren... over de te nemen route. Juist. Ramzalig bij mensen, uiteraard. Uh, heeft u dat wel eens waar kunnen nemen zelf? Dat ze discussiëren ja. over een het route? Is, uh, het, het, het, het is zelf zo. Ze vormen een hele hechte groep. Hè? Ik bedoel, we hebben het net over die kleine die geboren wordt. Dan krijgt niet de moeder krijgt een kleine. Nee, de hele groep krijgt een kleine. Iedereen bemoeit zich ook... Met de opvoeding. En dat is, uh, dat, dat is punt 1. Maar wat heel frappant is, dat op gegeven ogenblik zeg maar dan uh, de olifanten hebben bij ons de keuze namens voor binnen of buiten te zijn. Op gegeven moment dan komt er een elektro aan, dus we praktisch geen geluid. Die komt met een lading takken. Staat er eentje buiten. En binnen drie seconden gaan de schuifdeur of de, de, de flappen open. En dan komt de rest van de club naar buiten. Dus ze vertellen elkaar ook met geluiden die wij niet horen. Van hé, hey, er komt voer aan, jongens. En kijk, als er één appeltje van de boom valt. dan zal absoluut de ene olifant de andere niet waarschuwen. Maar op het moment zeg maar, dat er een massa voer is. dan, dan, uh... Uh, dan waarschuwen ze elkaar: er is voedsel. Maar geluiden die wij niet horen bij zo'n kolossaal beest. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Omdat het zijn hele lage geluiden. Die, die we, we hebben natuurlijk hele slecht ontwikkelde oren. Ik bedoel, we hebben een redelijk gezicht. Maar een olifant heeft dus een slecht gezicht. En een hele goede reuk en uh, een heel goed gehoor. Dus die kunnen dat op die manier... Daar, zijn, daar is ook onderzoek, heeft ook Cynthia Moss gedaan. Die heeft dus zeg maar een, uh, geluiden die, we, die wij niet kunnen horen. Mm -hmm. Op hele snelle recorders. Ik wil niet zo technisch uitweiden. En dan draait ze in the middle of nowhere af. En dan het geluid, uh, bijvoorbeeld, van een bronstige koe. En dan komen een aantal bullen die komen naar die plek, waar alleen maar een, uh, een uh, grote basbok staat. Ja, schitterend. Mm. Dat, uh, wij projecteren natuurlijk menselijke eigenschappen op deze dieren. En een van de dingen waar ik dan aan denk, is. Bijvoorbeeld praten om het praten, dus een beetje kletsen, oude ja. hoeren. Dat doen ze dus ook. Ze, ze staan met z'n allen bij elkaar, ze gaan met z'n allen het bad in. En dan als er één olifant in het bad gaat, dan gaan ze met z'n allen het bad in. Spuiten ze elkaar nat, kruipen over elkaar heen. En zijn natuurlijk ook dan inderdaad bij in tegenstelling tot, tot heel veel andere zoogdieren. Dan zie je ook dat olifanten, zeg maar een zebra die zal zich alleen met zijn veulen bemoeien. En dat veulen bemoeit zich alleen met de moeder. Als je een, een groep olifanten in het bad ziet... dan is voor, voor, voor de baby de grootste lol... om over alle lijven heen, heen te... Te, te kruipen ja. en daar inderdaad iedereen, tegen iedereen aan te douwen. Maar u zei ook, ze, de hele groep bemoeit zich met de opvoeding. Wat moet eh, ik me daarbij voorstellen? Nou, op het moment, ik zag vanmiddag zag ik ook nog een schitterend voorbeeld. Toen had, zeg maar, haar moeder, die had wat, uh, zeg maar, wat vruchten. En die had op dat moment geen zin om dat uh, aan Kina, aan de kleine af te geven. Nou, die loopt naar oma en dan mag ze met oma wel mee eten. Oh. Nou ja, en da, als je dat soort dingen ziet. We hadden enkele weken geleden, toen hebben we flappen gemaakt olifantenstallen hebben grote deuren. Mm -hmm. En dan hele dikke rubberflappen. Dat, uh, dat we de warmte en de kou een beetje konden scheiden. En uh, Indra, de moeder, die loopt door die flappen heen. Kina blijft buiten staan gillen. Want dat vind ik eng, dat doe ik niet. Dat beweegt. Indra komt terug. Ze met haar kop de flap open. En zegt, Kom kind. Nu en toen was het één keer gebeurd. Toen liep ze er zelf in. Ja, uit. echt leren. Maar, maar dat hij echt teruggaat om de kind te halen. Dat is eigenlijk het verhaal als een olifantje in de modder uitschuift. Dan pakt de moeder ook met de slurf, pakt het jongen op En brengt het op bedrogen. Nou ja, bij ons glijden ze niet uit in de modder. Maar die flappen, dat was een sprekend voorbeeld. Hoe ja. ze daarop die en hebben ze die, die gevoeligheid en de complexheid van hun communicatiemiddelen. Hebben ze dat ook met u? Als ze u iets duidelijk willen maken. Ze kennen u ook al heel lang. Echt een moment van bijna intermenselijk contact met zo'n dier. Nou, ik vond het meest verpante En dat, uh, dat klinkt uh, bijna een beetje idyllisch. Uh, toen... Indra geboren werd. Olifanten hebben met mensen zijn blijkbaar de enige zoogdieren die een soort barenspijn hebben. En bij mensen is het dus een vorm van degeneratie. Moet je niet tegen de gynaecoloog zeggen. Maar <lacht> in ieder geval, maar bij olifanten is het een vrij lange geboorte weg. Dus dan is er altijd een oudere zus of een tante of een andere olifant en die helpt even bij de geboorte. Gaat even over het jong staan. Moeder kan even calm down en dan, dan neemt ze het jongelijk aan. Toen bij ons Indra geboren werd, toen hadden we nog geen tante of zus die kon helpen. Dus toen heb ik een aantal maanden in de stal geslapen. Dus ik was onderdeel van de kudde. En op het moment dat Kalf geboren werd, heb ik het even weggehaald. Dus even echt buiten het bereik van de moeder getrokken. Dan moet je vragen, 80, kilometer, of 80, kilometer, 80 kilo, een hoop ja. nageboord aan vruchtwater en dergelijke. Jong even weggetrokken. En na een minuut of tien pakten ze een slurf bij mijn hand van... Uh, nou kan ik hem wel weer terug hebben. Mooier hadden we dit gesprek niet kunnen eindigen. Mario Hoedemaker, hartelijk dank voor uw komst. Dank je wel. Het is 5 voor 12. Goedenavond dames en heren, live vanuit Amsterdam. Hier is Wilfried de Jong! De aller, aller, aller, aller, allerlaatste Hollandsport zit erop. Een kleine twee uur geleden nam presentator Wilfried de Jong... definitief afscheid van zijn programma. Dag Wilfried, verdrietige Wilfried. Ben ik verdrietig? Nee, dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Nou, een beetje wel eigenlijk. Maar dat, uh, dat was eigenlijk meer omdat dat je gewoon na zijn uitzending... pas een uur later beseft, oh ja. Dat was hem. <laughs> dat was hem. We gaan je opvrolijken, Wilfried. Want we gaan een speciale denkbeeldige petje-op-petje-af uh, spel spelen. Dat is goed, dat helpt. <laughs> dat gaat zeker helpen. Vraag 1. Welke sport is mooier? Petje op, boksen. Petje af, wielrennen. Petje af. Petje af, wielrennen is toch mooier. Ja, het is best wel een moeilijke keuze. Ja, boksen zie je niet zoveel meer. Het is niet meer zo populair. Maar wielrennen is mooier. Maar boksen is zo lekker mannelijk en stoer. Ja, zeker. Ik heb altijd veel bewondering voor mensen die, zeg maar... Uh op iemand af durven te lopen en dan denken, sla mij maar of ik sla jou. Dat vind ik wel... Uh, knap, op, ja, op, vind knap. ik ook. Vraag 2, Wilfried. Petje op, Holland Sport met Matthijs van Nieuwkerk. Petje af, Holland Sport zonder Matthijs van Nieuwkerk. Uh, petje op, met Matthijs van Nieuwkerk. Ja, je grote vriend. Ik val hem niet af vandaag. Ik heb het drie jaar met veel plezier zonder gedaan... en vijf jaar met heel veel plezier met... en het was, uh, was vanavond was het uh, was zinnig leuk. We, we hebben vooral achter het scherm ook zoveel lol gehad. Dat, dat, en dat, dat neem je ook mee op de vloer. Het dus, was uh, een waanzinnige collega. Begrijp ik. Vraag 3. Wie is de beste Nederlandse voetballer ooit? Petje op, Koen Moulijn. Petje af, Johan Cruijff. Uh, Petje af, Johan Kruijff maar als je bij Petje op Willem van Aanig... had gezegd wat ik Willem van Aanig heb gezegd. Oh, oké, okay, oké. Okay. En dan dit vind ik een hele leuke vraag. Vraag 4. Wanneer gaat Wilfried de Jong het oog presenteren? Petje op, nog voor 2015. Petje af, nooit. Oh. Ik noem altijd zo dat hij zijn haar, zijn haar eraf ging scheren, als Adolf mm -hmm, mm -hmm. Dus als ik, als ik nu zeg voor 2015, dat is binnen drie jaar. En je zegt niet hoe vaak ik moet doen. Voor 2015, petje op. Het enige goede antwoord. Wilfried de Jong, heel erg bedankt. Je had ja, natuurlijk al alle... als assistent-presentator. Oh, geweldig. Heel graag. Je hebt uh, alle vragen uiteraard goed, dus je hebt uiteraard gewonnen. Niet te weemoedig zijn vanavond, hè? Nee, nee, ik rij me vannacht terug en dan zie ik Rotterdam verschijnen... en dan komt alles goed. Wilfried de Jong, dank je wel. Oké. Okay. Dag. Dag. Dit was het Oog voor deze maandagavond. Dank voor het luisteren. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Heel graag tot volgende week. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im stehen. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland.